22, vers 41. Daar begint Yeshua vragen te stellen. Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Yeshua hun, zeggende. Wat denkt u van de Christus? Van de Messias. Stel voor, jij bent die fariseer. Hier je staat er met farisees nog net te praten. Dan komt Yeshua. Hey, heb je hem. En dan komt Yeshua erbij staan en zet hij tegen die farisees. Hé, hey, mannenbroeders. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is die eigenlijk? Hoe denk je dat die mannen zich aan het denken slaan? Want het was natuurlijk niet echt een vriendenvolle relatie... ...tussen die fariseeërs en Yeshua. Wiens zoon is hij? Zij zeiden dat het hem. Ja, dat is Davids zoon. Dat is een makkelijke vraag. Daar konden ze nooit fouten mee maken. Dus de eerste vraag is goed beantwoord. Ik denk dat dat geeft rust voor die fariseeërs... ...want Jezus had natuurlijk altijd vragen... ...die natuurlijk nooit lekker zaten... In de hart wisten ze, tot hij natuurlijk de gezalmde was. Maar ze konden hun eigen taak, hun eigen heerschappij niet overgeven. Ze wilden natuurlijk maar één ding, weg met hem. Nochtans, als je vraagt, wat denken jullie, wie het de Messias? Ja, het is de zoon van David, geen probleem. Hij zei tot hen, hoe kan David hem dan door de geest zijn heer noemen? En dan wordt het gevoelig voor die mannen. David had gezegd, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere. Hoe kan nou David dan door de geest hem zijn Heere noemen? Als die zegt, en dan komt hij weer, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Begrijp je de moeilijkheid die in die vraag zit? Dus aan die fariseeërs vragen een vraag, en dan geef ga ik het goede antwoord natuurlijk... ja, de Christus, ja, dat is geen moeite, dat is zo maar wat. Hoe kan David hem dan door de geest zijn Heer noemen... als hij zegt, de Heere heeft gezegd tot mijn "Heer, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Dus een antwoord krijgt hij niet van die fariseers. Hij gaat verder door te zeggen, indien David... Hem dus Heren noemt. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Nou, het is duidelijk: niemand kon hem daarop iets antwoorden. En evenmin durfde iemand van die dag af hem meer iets te vragen. Als de Heer zulke moeilijke vragen gaat stellen, ook de Farizeeën hadden dus geen antwoord. Want ergens zit er natuurlijk ook een addertje onder dat gras. He? als je al zegt wie de Messias is, dat is de zoon van David... ze weten natuurlijk al lang dat Yeshua ook een zoon van David is... hij komt uit, uit die stam voort... dan gaat er echt iets moeilijks gebeuren voor die mannen. Maar we zullen zien hoe het doorgaat. We gaan terug naar Matthäus 22, vers 43. Hij zeide dus... hoe kan David hen dan door de geest zijn heer noemen... Als die zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Here, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Wonderlijk is dat eigenlijk, hè? Als je nou gewoon in het Grieks leest, zoals die ook letterlijk uit het Grieks vertaald is, dan kom je er eigenlijk niet uit. Want dat woordje Here is 2962... Dat is Curios, meester. Hier is het woordje Heren, Curios. Precies hetzelfde. En hier is hij ook Curios. Dat is raar, zo'n vertaling, vindt hij ook niet? Ja, het staat allebei met een hoofdletter, een hoofdletter. Terwijl als we in het Oude Testament spreken over Jawe, spreken we Heren met allemaal hoofdletters. Dat is natuurlijk wel jammer, want er staat natuurlijk gewoon J-H-W-H. moet je gewoon Jawe zeggen. De joden zeggen dan Adonai, die noemen het even, he, Heer. Toch is triest, wat daar staat. Dus eigenlijk zegt hij nou, laat de kurios tegen de kurios zeggen, zet je aan mijn rechterhand. Dus dat gaat helemaal niet. Er staat wel heel duidelijk in Psalm 110, want dat is dus de tekst die geciteerd wordt. Al dus luidt het woord van Yahweh, tot wie? Tot mijn Heer. Het is natuurlijk nog wel moeilijk als nou de zoon van David, een klein, klein, klein, klein, klein zoon, dat hij gaat zeggen, dat is mijn meester. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dus er zit natuurlijk iets heel moeilijks in, ook voor David. Maar hij weet dat uit zijn nageslacht de Messias komt. Snap u waar het uh, een beetje lastig is? Dus de heren... ...heeft gezegd tot mijn heren... ...daar zou eigenlijk moeten staan... ...als je het eerlijk vertaalt... ...omdat het een citaat is uit psalm 110... ...zou er gewoon moeten staan... ...Jahwe heeft gezegd tot... Yeshua, Dan zou je gewoon eerlijk wezen. Gek dat dat niet gebeurt, hè? Ik heb er ook geen argument voor waarom ze dat zouden doen. Maar dan zou je dus gewoon rechtuit vertalen... ...wat er in de, in de grondtaal staat. In het Grieks doen ze het zo... ...maar in de psalm... Daar staat hier gewoon, wel vertaald met heren, maar er staat heel duidelijk J-H-W-H. Dus ik blaas het lekker op. En zeg, kijk, in de psalm staat het goed. Daar staat gewoon, Wij spreekt tot mijn heer. En mijn heer, dat is het woord wat David gebruikt. Eigenlijk staat er gewoon dat we spreekt tot Yeshua. En hij zegt tegen Yeshua, kom, zit op mijn rechterhand. Dat is natuurlijk al die tijd nooit openbaar geweest hoe dat nou in elkaar zat. Het was natuurlijk al een Messiaanse psalm, maar hoe dat moest gebeuren wisten ze dus helemaal niet. Ze wisten wel dat het een zoon van David zou zijn, maar dat hij ooit zou sterven, op zou staan, naar de hemel zou gaan en plaats zou nemen in de troon van zijn vader. Dat is uh, hé, bijna onbegrijpelijk. Maar die psalm 110, als je hem in de, in de verwijsteksten gaat zien, wordt hij ook in het Nieuwe Testament hele vaak keren aangehaald. In allerlei situaties gaat Paulus hem steeds weer aanhalen. Ik pak er vanavond met twee of drie. Dat je gaat zeggen: van, hé, hey, wonderlijk, als Paulus iets onderwijst, dan heeft hij het over die tekst en die staat in die context. Dus de psalm is: David heeft gezongen. Yahweh heeft gezegd tot mijn Heer, en dat is Yeshua, zet die op mijn rechterhand. Het staat gewoon in de psalm 110, het eerste vers. Mooi is dat. Er zijn natuurlijk, geloof ik, 300 Messiaanse uitspraken hè, in het hele Oude Testament. Die kun je allemaal terugvinden en die verwijzen weer naar het Nieuwe Testament. Ik denk, ik zal ze maar weghalen als ze toch niet kloppen. Dan gaan we een paar andere voor in de plaats zetten. Ja, we heeft gezegd tot mijn Heere. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd zal hebben. Maar in wezen zou dat er moeten staan. Want dat is in wezen wat er gebeurd is. Het is alleen maar verwisselen van, van wat teksten. En dan staat het eigenlijk op de volgorde die het hebben wil. Maar het is duidelijk dat het Yahweh is. Alles wat in de Bijbel gezegd is, is uiteindelijk door Abba Yahweh gezegd. Maar als je nou ook in het Nieuwe Testament de naam van Abba Yahweh Here noemt. Wat gewoon Adonai is of eh, meester. En van de zoon precies hetzelfde doen. Hoe kom je er dan ooit nog uit... ...om te weten wie spreekt naar tot wie. Dus eigenlijk zou je ook in je Nieuw Testamentische teksten moeten gaan nadenken... ...over wie hebben ze het nou? Want in het Nieuwe Testament wordt geen onderscheid gemaakt. Soms zetten ze wel neer God en dan hebben ze het echt wel over... Abijah. Matthäus 22. Hij zeide tot hen... ...hoe kan David hem door de geest, zijn heren noemen, als hij zegt... Yahweh heeft gezegd tot Yeshua. Daar gaat het om. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten gezegd heb. Matthäus 26, vers 63, gaat het volgende. De hoge priester, Ik ga niet het hele stuk daarvoor lezen. De hoge priester die antwoordde en zeide tot hem: Tot Yeshua. Ik bezweer u bij de levende God. He, dat is heftige taal hoor, als de hoge priester boos gaat worden. En die wil uiteindelijk weten: wie ben je nou? Maar eigenlijk weet die hoge priester waar het om gaat. Dat zie je aan de vraag die hij stelt. Hij zegt tegen Yeshua: Ik bezweer jou bij de levende God dat je ons zegt of gij zijt de Christus, de zoon van God, Dat is een heftige vraag. Hij is het hoofd, ja zeker weten. Hoewel deze hoge priester door geld gekocht was. Hij heeft zich dus ingekocht, het was helemaal niet zo'n kosier man natuurlijk. Maar hij was wel de baas van het zaakje. En het was natuurlijk een zaak die heel scherp stond, ze wilden gewoon van Yeshua af. En het ligt al aan de vraag die hij stelt, hoe Yeshua moet gaan antwoorden. Want op grond van zijn antwoord gaan ze hem pakken of niet pakken. Dus er wordt hem een, een struikelbrok voor zijn neus gelegd. Dus de hoge priester die antwoord zegt tot Jeshua, ik bezweer je bij de levende God dat je ons zegt, of gij zijt de Messias, de Zoon van God. Wat denk je dat het antwoord is van Yeshua? Uh, niet in stiekem Bijbel kijken natuurlijk, hè? moet paraat kennen wezen. Jeshua die zegt het hem, ga je hebt het gezegd? Dat is een schitterend antwoord. Want daarmee zegt hij gewoon tegen die hoge priester, hij hebt het gezegd. Je weet dus waar het om gaat. Maar die hoge die zoekt natuurlijk een vraag te stellen om hem te tackelen. Maar hij zegt gewoon. Uh, Jij hebt het gezegd. Oké, okay, zegt Yeshua. Doch ik zeg, en dat wordt mooi, hè. Doch ik zeg, u lieden. Van nu af aan zult gij zien de zoon des mensen. Zittende ter rechterhand de kracht gods. En komen we op de wolken van de hemel. Alsof die man een klap voor zijn kanen krijgt. Want dit kan je nauwelijks tegen zijn man zeggen. Op datzelfde moment verheft Yeshua zich natuurlijk in het denken van die hoge priester tot diezelfde Messias is. Hoewel het zit in heel die vraagstelling opgenomen. Die hoge priester weet waar het om gaat, alleen het is, is, is oorlogvoering op hoog niveau. Ik zeg jullie, dan zegt Yeshua tegen die hoge priester en zijn knechten. Van nu af aan zult gij de zoon des mensen zien zitten, ter de rechterhand, der krachtgods. En hij komt ook nog eens een keer op de wolken des hemels. Weet u waar dit vandaan komt? Zoon dus mensen? Wat zou Yeshua ermee bedoelen, denkt u? Dat hij de zoon van Maria is? Als je dit tegen een jood zegt, waar denkt hij aan? Van gut, ja, je bent ook een zoon van mensen. Ja, logisch. Nee. Zo raar dachten ze dus niet. Ik zeg u, lieden, van nu af aan zult gij zien, de zoon dus mensen zitten aan de rechterhand van de kracht gods. Er is maar één plek, dat is in de hemel. Om aan de rechterhand van vader te zitten, dat is in de hemel. Is bijna een absurde opmerking. Maar het is een, iets wat hij zich hè, zegt wie die is. En dat kan die hogepriester dus al niet eens verdragen. Moet eens luisteren. In Daniel 7 vers 13 staat het volgende. Elke jood, zeker de hogepriester en de leiders, die weten waar het over gaat. Als je het over de mensenzoon hebt. Want er werd in de profetische woord al over gesproken. Daniel die zegt in zijn visioen, ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand, gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen, dat is dus vader Jahwe, de enige wachtige God. En men leidde hem voor deze, en hem, dat is degene die, van die mensenzoon, die op de wolken des hemels kwam, hem werd heerschappij gegeven, eer en koninklijke macht. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap, zie je dat, is één dat onverderfelijk is. Kunt u voelen wat er gebeurt tussen Yeshua en die hoge priester? Hij pakt dus beet uit de profetie, uit het profetisch woord, en zegt eigenlijk tegen die hoge priester, hij wijst niet naar zijn eigen, maar voor die mannen is door de schriftkennis elk woord komt als een klap naar binnen toe. Dus nog één keer terug naar de tekst. Hij heeft gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu af aan zult gij zien, de zoon des mensen. De zoon des mensen. Dat is dus de trigger naar het profetisch woord. Zittend ter rechterhand Gods, komend op de wolken des hemels. Dus de zoon van God, rechterhand van God en komt op de wolken des hemels. Het zijn dus allemaal dingen die voortkomen in het profetisch woord van Daniel. En die hoge priester is echt niet gek. Die weet waar het over gaat. Dus Yeshua maakt zich gewoon via het profetisch woord bekend als de zoon van God. En die dadelijk op de troon gaat zitten als de rechterhand die alle macht heeft om alles te besturen. Wil je een mooie combinatie die die maakt? Wij zouden er zo overheen lopen. Alleen je moet gaan zien, als het profetisch woord gesproken wordt of geciteerd wordt, is het heel erg krachtig. We zijn natuurlijk begonnen met die psalm 100. 10, vers 1 de Heere sprak tot mijn Heere dat betekent dus Yahweh sprak tot Yeshua zit aan mijn rechterhand dat is natuurlijk een verborgenheid geweest van alle eeuwen dat moesten de discipelen zelf gaan snappen om het te kunnen doorvertellen en dan gaan ze dat dus vertellen aan de hoge priester in handelingen 2 vers 22 mannen van Israël Hoor deze woorden. Yeshua de Nazarene, een man, u van Gods wegen aangewezen. Ja, hoe hebben ze hem aangewezen? Door krachten, wonderen en tekenen. Dus de Messias werd aangewezen door krachten, wonderen en tekenen. Die God door hem, Yeshua, in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Dus wie doet de wonderen en tekenen in Israël door de hand van Yeshua? Dat is Yahweh. Dus als Yeshua wonderen en tekenen doet, want die mensen zien alleen maar hem functioneren, dan zeggen ze, zo, dan is stad de Messias. En dat doet hij drieënhalf jaar lang. Hè? Dit is natuurlijk op het einde van de rit. Ze hebben natuurlijk al drieënhalf jaar lang gezien hoe die zwakke, zieke, misselijke doden heeft opgewekt. Het is ongelooflijk wat er gebeurd is in Israël. En toch zoeken ze hem te doden. Ze willen hem pakken. Maar hier werd heel duidelijk gezegd, hè, al nadat hij gezorven was, opgestaan, naar de hemel is gegaan, wordt de getuigenis gegeven in handelingen 2. Dat Yeshua de Nazareër een man, u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals jullie het zelf weten, zegt hij. Je weet het wat er is gebeurd. Deze naar een bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd hebt, ga je door handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Die mannen die wisten dus waar ze mee bezig waren. God evenwel, ik heb het er maar achter gezet, Yahweh, er is maar één God hè, dat is Yahweh. Yahweh evenwel heeft Yeshua opgewekt, want Yahweh verbrak de weeën van de dood. Dus Yeshua is dus niet opgestaan, zoals vele mensen willen denken, dat Hij is opgestaan. Nee, Yeshua is opgewekt. Door de wie? Door de hand van zijn Vader. Dus Vader Yahweh verbrak dus de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat Yeshua door de dood werd vastgehouden. Waarom kon de dood Yeshua niet vasthouden? Hij was een rechtvaardiger. hij had geen zonde gedaan. Hij is alleen maar gestorven vanwege onze zonden. die op hem gelegd zijn. Hij is vanwege onze zonden. is hij gestorven. En dan wordt het mooi. Want David, die zegt van hem. Ik heb hem mijn Messias achtergezet. U mag er ook je shield neerzetten. David, die profiteert natuurlijk al in Psalm 110. Yahweh sprak tot mijn heren. Kom aan mijn rechterhand zitten. En ik zal je vijanden. Om je voeten te geven. Alleen Israël heeft het nooit gesnapt. Je moest pas Yeshua's onderwijs kennen. Je moest een discipelen zijn. Om het hele verhaal drieënhalf jaar te horen. De wonderen en de tekenen te zien. En als alles was gebeurd. Dan konden de discipelen met dat getuigenis de wereld in. Maar er kwamen ook zieke mensen naar Yeshua. Die hadden gezien dat anderen genezen werden. Dan hebben ze ook gezegd. Dan is dat de zoon van David. Er waren dus ook een die ze Zeggen zoon van David. Genees mij. En waarom werden ze genezen? Omdat ze hem gewoon de zoon van David genoemd hadden. Ja, natuurlijk. Ze gingen naar de Messias en ze kregen hun genezing. David zegt van Messias Yeshua, luister goed wat er staat. Want David zegt van hem, dus we gaan terug naar wat David zegt. En David zegt dan, eigenlijk had ik het tussen quotejes moeten zeggen. Ik zag de Heeren te alle tijden voor mij. Was het nou David die de heren ten alle tijden voor hem zag? Ik zag de heren ten alle tijden voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand. Omdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd. Mijn tong verblijft. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in Hopen. Vindt u het een moeilijke tekst dat niet? Ja, je moet leren lezen natuurlijk. Hè? Omdat gij... Mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Over wie gaat dit eigenlijk? Het gaat over Yeshua. U weet dat David is een profeet. David spreekt niet over zichzelf, maar hij spreekt in de geest over zijn zoon die ooit geboren gaat worden... Waar hij het al vreemd van vindt om hem heer te noemen. Want hoe kan nou David hem heer noemen? Terwijl het zijn zoon is. Nee, dat komt omdat hij Messias is. Kan hij hem heer noemen? Nou zegt hij, David zegt van hem, punt. En dan gaat hij zeggen wat hij over die Messias te zeggen heeft. Over zijn eigen zoon. Ik zag de heer. Alleen omdat hij hier nou heer staat, dan denk je, ja, over wie heeft hij het nou? Dus dan moet je weer teruggaan naar het Oude Testament. En dan moet je kijken wat staat daar in de grondtaal. En dan staat JHWH. In het Nieuwe Testament zie je dat weer dus niet. He? Ik zag de Heer ten alle tijden voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand. David zegt het. Maar hij spreekt in de geest over zijn zoon. En dat is de messias. Dus we proberen die tekst te pakken. David die zegt van hem natuurlijk. Al honderden jaren voordat Yeshua komt, over zijn eigen achter, achter, achter, kleinzoon, die Messias wordt. Daarom is het ook zijn heer, zijn meester. He? Ik zag de heer, ja is dat, want Yeshua is de hoofdpersoon in, de, in het visioen van David. Ik zag Yahweh te alle tijden voor mij. Hoe zien wij Yahweh ten alle tijden voor ons? In onze handelwijze. In alles wat we doen, wij willen toch niet meer liegen, stelen, kwaadspreken. spreken, noem al die dingen maar op. Zouden wij nog een gebod van de Heer willen overtreden? In alles wat we doen zien we uiteindelijk Yahweh voor ons, want Hij is de wetgever. Als we gezondigd hebben, wie komt er dan in beeld? Is het Yeshua, want Hij stierf voor onze zonde om ons weer terug te brengen bij Abba Yahweh. Het gaat erom dat je de constructies kan zien, dan kan je tenminste de tekst lezen zoals die staat. Dus eigenlijk wat David zegt, dat zegt als Yeshua. Yeshua die zegt dus, ik zag de Heer, dus Yahweh, ten alle tijden voor mij. De hele levenswijze van Yeshua is Yahweh, staat voor hem, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd, mijn tong verblijft. ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Hier gaat hij dus profiteren naar zijn sterven toe. Want ook Yeshua die ging natuurlijk een weg wandelen waarvan hij wist dat ze hem zouden vermoorden. Hij zweet wel grote druppels zweet in Gethsemane, maar hij wist uiteindelijk hij zou geslacht gaan worden. Omdat Gij, Jawe, mijn ziel niet aan het Dodenrijk zult overlaten. Zie je waar die naartoe gaat? Nog uw heilige, dat is Yeshua, ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, zegt Yeshua. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Wonderlijk hè? tot nou David dit al spreekt van zijn achterachterkleinzoon, die Messias Yeshua blijkt te zijn, en die uiteindelijk in een lijdensweg gaat tot aan de dood toe. En hij komt dadelijk in het graf terecht, als hij gaat echt dood, maar zijn vlees komt niet aan het ontbinden toe. Hoewel in zo'n land als Israël, binnen een dag komt de ontbinding. Maar Yeshua is zijn vlees niet ontbonden geweest. Wil je niet mooi? Tot David al profiteert dat zijn vlees van zijn zoon niet zou ontbonden worden. U gaat mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Alles wat hij doet is citeren uit Psalm 16, vers 8 tot en met 10. Daar staat, ik stel mij ja, we hebben bestendig voor ogen. Dat zegt dus David in Psalm 16 omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Schitterend, hè? Tot David is in de geest en die gaat dingen zeggen. En ze schrijven, die schrijft alles op. En in wezen citeert hier Handelingen weer precies hetzelfde. Het gaat over de dood van Yeshua. Hij gaat het graf in, maar zijn vlees ziet geen ontbinding. Het is zo leuk als je op Sabbat nou niks te doen hebt... Moet je gewoon de Bijbel gaan lezen, als je een Bijbel hebt met verwijsteksten, ga je alle verwijsteksten bij elkaar zoeken. En vaak vind je daar ook weer andere verwijsteksten bij, kun je prachtige dingen ontdekken die heel diep gaan. Vind je dat niet mooi als je dit zo leest? Dus in psalm 16 wordt door David al gesproken over Yeshua. Noem maar op, wat is de rechterhand van vader? Torah. De kracht van God wordt uitdrukking gebracht in zijn Torah. Want door het woord heeft hij alles al geschapen. Als pa vader iets zei, hij sprak een woord, gebeurde dat. Dus de hele Torah is het krachtig, de kracht van Yahweh. Als wij dus aan de rechterhand van vader Yahweh lopen, dan leven we ons leven gewoon in de Torah lifestyle. Zo wandelen jullie dus aan de handen van vader. Mooi hè, Psalm 16 al. Een Psalm van David. En hier getuigt hij over Messias Yeshua. Zijn achter, achterkleinkind. Ja, wat die uiteindelijk tot stand brengt. En die zal dadelijk aan de rechterhand van de troon van zijn majesteit zitten. En hij zegt dus: Daarom verheugt zich mijn hart, mijn hart. Maar je moet goed luisteren wat er staat. David die zegt het wel, maar hij spreekt het in de geest van Messias Yeshua. Hij wordt op dit moment staat hij dus in de geest van Yeshua te spreken. En dan zegt hij dus ik. Daarom zet ik hem achter. Die ik-persoon in de profetie is dus Messias Yeshua. Dus wat zegt Yeshua? Vanuit het denken van David. Ik heb Yahweh bestendig voor ogen. Nou als er eentje Torah getrouw gewandeld heeft. Was het Yeshua. Want hij had nog nooit één zonde gedaan. Omdat hij aan mijn rechterhand staat. Ja natuurlijk de hele Torah staat aan onze rechterhand. Want naar die Torah leven we. En daarom wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart, juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Nou, dat vlees in veiligheid wonen, dat gaat wel praten over het feit dat hij het graf ingaat. Want, zegt in vers 10, want gij, Yahweh, heeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Nog laat gij uw gunstgenoot, Yeshua, de Messias, de gruw zien. Nog laat gij... Je gunstgeloot, de grieven zien. Hij is echt dood. Hij gaat alleen niet over tot ontbinding. Vindt u het mooi te lezen? Je moet gewoon gaan zoeken in de Bijbel. Je kunt op, op twee, drie versen kun je zoveel heerlijke dingen ontdekken. Handelingen 2, vers 29. Mannen, broeders. Men mag vrij uit tot u zeggen. Want het gaat natuurlijk nog steeds over David. David profiteert iets over het graf ingaan, geen ontbinding zien. Je zou dus nog kunnen denken, ja, hij het gewoon over zichzelf. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. David heeft het niet over zichzelf, maar over zijn zoon, de Messias, die uit hem voortkomt. Mannen, broeders, men mag vrijheid tot u zeggen van de aartsvader David... dat hij, David, en gestorven en begraven is. Amen. Is David dood en gestorven en begraven? Amen. Zijn graf is bij ons tot op deze dag... Daar hij nu een profeet was, die David, en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten. Dus er was tegen hem geprofeteerd: uit jouw lenden komt een vrucht voort, die zal op de troon gaan zitten. Voor altijd, voor eeuwig. En dat gaat ook gebeuren, want als Jezus dadelijk terugkomt, komt hij in Jeruzalem op de troon te zitten, hij zal de hele aarde heersen als koning, als koning der koningen. Ja, dat is waar we naartoe gaan. Daar David dus een profeet was, wist hij dat God hem onder edige gezworen had... dat eentje uit zijn vrucht, uit zijn lenden op de troon zou zitten. Hij heeft dus in de toekomst gezien en gesproken van... de opstanding van de Christus. Dat hij, de Christus, niet aan het dodenrijk is overgelaten... nog zijn vleesontbinding heeft gezien. Mooi is dat, hè? Zo komt dus het profetisch woord... ...komt in vervulling. Handelingen 2, vers 32. Deze Jezus... ...daar komt hij weer. Yeshua heeft God opgewekt. Dus hij is niet opgestaan. Nee, God heeft hem opgewekt. Jezus is niet dezelfde als Yahweh. Hij is de zoon van Yahweh. En Yeshua was dus dood. En als je echt het verhaal wil geloven dat Yeshua Yahweh is... Dan zou je moeten zeggen, dan is Yahweh dood. Maar dan was je toch niet dood, omdat hij zichzelf weer opgewekt hebt, Maar dat is dan mijn een kunstje. Snap je? Dat is, dat is niet respectloos spreken. Maar we praten over Yahweh is God, de enige prachtige God. En Yeshua is de enige geboren Zoon van God. Zo staat het letterlijk in hoofdstuk 17 van Johannes, vers 4. Want op welke grond worden wij gered en behouden? Dit nu is het eeuwige leven, zegt Johannes. Dat ze geloven in de enige waarachtige God, dat is Yahweh, en in zijn zoon Yeshua, de Messias, die die gezonden heeft. Dus als mensen door hun theologie en door hun dogmatiek Yeshua en Yahweh als één persoon nemen, het is toch dezelfde, dan zit je al met de opstanding van Yeshua, daar zit Yahweh, Yahweh op te werken, maar dat is dan een goocheltruc. Dat klopt dus het hele verhaal, dus niet hè. Het is maar even tussendoor, we kunnen hier gewoon vrijelijk erover spreken. Deze Yeshua heeft dus God, dat is ja, weer opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij, Yeshua, dan door de rechterhand Gods verhoogd is. Hij heeft zichzelf niet verhoogd. Echt niet waar. Hij is door vader opgewekt en hij is door de rechterhand van vader verhoogd. Ja toch? Wanneer is hij ook weer verhoogd? Nadat hij opstond uit het graf heeft hij nog 40 dagen rondgewandeld. En na 40 dagen ging hij ten hemel. En wanneer stortte hij de heilige geest uit? Op de vijftigste dag, Pentekost, Pinkster. Dan stortte hij de geest uit die hij zelf van zijn vader ontvangen had. Het bleek dus dat hij die geest dus nog niet had. Leuk om over na te denken. Misschien voor een preek over de heilige geest. Luister goed. Nu hij, Yeshua, dan door de rechterhand Gods verhoogd is, en de belofte van de heilige geest van... De vader ontvangen heeft, heeft hij, dat is Yeshua, dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dus van wie komt de heilige geest? Die komt van de vader en die wordt gegeven aan de zoon. Waarom heeft de zoon eigenlijk dat ontvangen? Was die al niet uit de geest van God verwekt? Ja, natuurlijk was die uit de geest van God verwekt. Maar hij heeft een volkomen afhankelijk leven geleid van zijn vader. Hij is volkomen in overeenstemming met Torah is hij gegaan. En hij is alleen maar vanwege onze zonde gestorven. Maar toen hij verscheen voor zijn vader, ontving hij de heilige geest. Want hij was de enige die tot een volkomen overwinning is gekomen. En hem is ook macht gegeven in hemel en aarde. En aan wie heeft hij de heilige geest geschonken? Aan u en aan mij? wij die tot geloof gekomen zijn met geweld ons omgekeerd hebben van ons zondige bestaan en wij zeggen we willen in de wegen van de Heer wandelen en Hij is onze gerechtigheid dat is door de geest van God dat we dat kunnen doen dus een ieder die Yeshua aanvaardt ontvangt de Heilige Geest maar je krijgt hem niet zomaar je zal ook in die weg moeten wandelen je kan niet zeggen ja ik geloof in Yeshua ik heb de Heilige Geest ik Zeg ja, maar je loopt nog steeds rare dingen te doen hoe kan dat nou He, je zou dus voorkomen in overeenstemming met Torah moeten gaan leven Mooi, als je die tekst even uit elkaar trekt. Door de rechterhand gods verhoogd, hij heeft de belofte van de heilige geest ontvangen van de vader. We hebben de geest van vader ontvangen. Die hij uitgestort heeft dat wat Gij ziet en hoort. Gaat hij er weer op terugkomen? Weer over David. David komt elke keer in die tekst komt hij terug. Maar waar gaat het nou om? Wie is er uit de dood opgewekt? Ging het over David? Echt niet waar. Want zegt hij, David is dus niet opgevaren naar de hemel. Bent u ook groot geworden binnen de katholieke kerk? Of binnen de hervormd, of pinksteren? Waarin je altijd nog gedacht hebt, mijn vader zaliger. Waar zit vader zaliger? Toch in de hemel, of niet? Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Niemand gaat naar de hemel. Vader zaliger is in het graf. Voor een hoop mensen is dat een schokkende ervaring. Ja, maar mijn moeder, die is wel in de hemel. Er is helemaal niemand in de hemel. Dat is de plaats van vader en de plaats van de zoon. Want alleen de zoon die kan opvaren naar de hemel. Alle mensen die uit Adam geboren zijn, zijn in een zonde natuur geboren. En die zijn aan de dood onderworpen. Prijst Gods genade dat door zijn eigen zoon die gekomen is, een rechtvaardig leven heeft geleid. Het graf is ingegaan en omdat hij rechtvaardig is, opgestaan is uit het graf. Wie gaan hem dadelijk volgen uit het graf? Alle die hun hoop op hem gesteld hebben... die hebben gezegd, ja, ik heb het zelf niet verdiend... maar ik vertrouw op de Messias, zijn bloed. Zijn bloed. Amen. Dus wij zullen ook uit het graf opgewekt worden. We moeten nog sterven, maar we worden uit het graf opgewekt... op grond van ons geloof in Yeshua, de Messias. Hij zal, als hij terugkomt, de doden uit het graf opwekken. Nou, David is dus niet opgevaren naar de hemel... Dat is voor een hoop mensen een schrik. Nou, als David al niet in de hemel is... Oh mijn god, hoe, hoe kan ik dan nog in de hemel komen? Als ze de Bijbel zouden lezen... dan konden ze zien dat David is niet opgevaren naar de hemel Vindt u dat dan duidelijk of niet? Dus als je nog ideeën hebt voor een vroegtijdig hemelvaart... is dat vandaag weggenomen? Nee. Ook David is niet opgevaren naar de hemel... maar hij zelf zegt... Daar komt hij weer... De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet je aan mijn rechterhand. Nou, we weten tot daar staat. Ja, hij heeft gezegd tot Yeshua. Staat op, want hij is door de rechterhand, God, uit het graf gehaald. En kom hier naast me zitten, zegt hij, want jij bent de overwinner van de mens. Wat Adam kapot gemaakt heeft, heeft de tweede Adam, Yeshua, opgericht. Hij is dus na die 4000 jaar de eerste die uit het graf is opgestaan om nooit meer te sterven. En hij is daar aan het voor gegaan. Alle die op hem hun geloof richten, die zullen gered worden. Mooi is ook een tekst te lezen. Het zijn er maar een paar die je erop pakt. Jaweh heeft gezegd tot Yeshua: Zet je aan mijn rechterhand. Totdat ik, Jaweh, je vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor je voeten. gaat echt gebeuren. Vers 36. Dus, conclusie, moet ook het ganse huis Israëls, hoort u erbij, broeder en zuster? Ja. Zo moet het ook voor u in Albassadan duidelijk wezen, zeker weten dat Jaweh, Yeshua en tot Here, dus dat is curios Meester, en tot Messias gemaakt heeft. Deze Yeshua die gij gekruisigd hebt. Wie van ons heeft Yeshua gekruisigd? Laat eens uw vingers zien. Ik zie geen vingers. Dan steek maar rustig je vinger op. Wij hebben Yeshua gekruisigd hoor. Je kan wel zeggen dat deden de Romeinen. Maar dat is natuurlijk echt niet waar. Het is vanwege onze zonde dat hij gekruisigd is. He? Dus we kunnen rustig achter Israël gaan staan. Die godsmoordenaars zoals ze dan in het christendom genoemd worden. Want hij is vanwege onze zonde. Is hij gekruisigd? Yahweh heeft gezegd tot Yeshua, zet je aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor je voeten. Dus moet het hele huis Israëls weten dat God, Yahweh, hem, Yeshua, en tot meester en tot Messias gemaakt heeft, deze Yeshua, die gij gekruisigd hebt. Kijk, wij hebben hem aanvaard als onze Heer. Wij hebben zijn dood aanvaard als onze dood. En Vader heeft beloofd, als je dat doet, je zal met hem opgewekt worden. Hier, dat is weer psalm 110, precies dezelfde tekst. Zo zijn er in het Nieuwe Testament een heleboel uitspraken die refereren aan die psalm 110. Die psalm 110 vers 1 is gewoon een kern als het gaat om de wijsheid van God. En de wijsheid van God is dat Yahweh, Yeshua, uit de dood opwekt en hem aan zijn rechterhand zet. Alle macht van Yahweh geeft hij aan, Yeshua. Dus Yeshua is niet Yahweh, hij ontvangt van zijn vader alle macht. Kijk, daarmee wordt Yeshua voor ons wel de almachtige. Want niemand komt meer om Yeshua heen. De eerste die wij zien is Yeshua. Maar achter Yeshua is de persoon die hem dus alles gegeven heeft. Hij heeft alles aan hem gegeven. Heerschappij in de hemel en op aarde. Alles is aan zijn macht onderworpen geworden. We gaan verder. Oh, weer David. Leuk is dat, hè? Elke tekst opnieuw gaat weer over David. Want David is... Na voor zijn geslacht de raad gods verdiend te hebben, komma, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. Hij heeft wel ontbinding gezien. Dus David had het echt niet over zichzelf. Hij had het over zijn zoon, die nog geboren moest worden, die hij alleen maar in de geest gezien heeft. Want uit zijn zaad zou uiteindelijk de Messias geboren worden. Dat is hetzelfde zaad, wat aan Adam en Eva beloofd was. Al die jaren is dat doorgegaan, is dat in een boodschap doorgegeven. Er gaat een zaad komen, er gaat de kop van Satan vermorzelen en we zullen weer uit de dood opgewekt worden. De dus dik vier, vijfduizend jaar lang is dat gepredikt geworden door de gelovigen. Uiteindelijk blijkt het Jeshua te zijn, de zoon van David. David is, na nou voor zijn geslacht de raad gods gediend te hebben, ontslapen bij zijn vader bijgezet. Hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij, Yeshua, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Het is gewoon vervulling van het profetische woord. Het laatste stukje uit Thessalonica. Want dit zeggen wij met een woord, des heren, wij, levenden die achterblijven tot de komst van Yeshua, zullen in geen geval onze ontslapenen die al gestorven zijn, voorgaan. Dus onze ouders die gestorven zijn in Yeshua, die zullen wij niet voorgaan. Dus als nou morgen Yeshua komt, dan zullen onze ouders en onze geliefden die in hem al gestorven zijn, eh, nog voor jou komen. Hoe dat zal gaan, ik weet het niet. Maar het zal toch een wonderwezen zijn, dat dus je denkt, ineens al je kennis uit het graf ziet komen, die in de Heer gestorven zijn. En je zegt, Joh, wat doe jij nu? Jij was toch dood? En dan blijkt dat de Heer er al aankomt. Vind je dat niet vreemd? Wij zullen dus degenen die in hem gestorven zijn niet voorgaan. Wij gaan dus niet eerder naar hem toe als Abraham bijvoorbeeld. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van de aardsengel en bij het geklank van een bezuin gods neerdalen van de hemel. Dus het is Yeshua zelf die als de bezuin van zijn vader geblazen wordt. Ja, vader bepaalt de tijd en niet de zoon. De zoon zegt zelfs nog... Zelfs de zoon weet de tijd niet. Maar zodra vader op de trompet laat blazen, wordt de bezuin. Dat komt de dag dat Yeshua komt. Op het klank van een bezuin, neerdalen van de hemel. Zij die dus in Yeshua gestorven zijn, in de Messias, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levende, dus eerst die doden opstaan en dan wij levende, die achterbleven, samen met hen op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. Zo zullen we altijd met de Heer wezen. Zelfs Daniel sprak er al over. Kunt u nog herinneren? Dat er eentje zou komen op de wolken des hemels. Als nou Daniel die profetie uitsprak. Kunt u nog herinneren wanneer Daniel dat uitgesproken heeft? Hij had al die profetieën laten horen over dat eerste koninkrijk van Nebukadnezar, Het tweede, het derde. Wat was het vierde koninkrijk? Rome. Rome heidens Rome, de grootste wereldmacht. En die wereldmacht die zou dus aan de voeten getroffen worden door... ...een steen die losgemaakt werd zonder mensenhanden... ...en die trof dat beeld aan zijn voeten en al die koninkrijken die niet erom. Maar die steen die werd groter dan al die anderen. Dat is natuurlijk Yeshua die komt. Dus eigenlijk is het koninkrijk waar Yeshua koning de koning is... ...het vijfde koninkrijk op aarde. Want we leven nu nog steeds in dat verdeelde koninkrijk... Van Rome. Hoe vindt u dat? Wij zullen als levenden die achterblijven samen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heer tegemoet in de lucht. Gaan we dan naar de hemel? Want we zullen daarna altijd met de Heer wezen. De hemel is des Heeren en de aarde is gegeven aan de mensen kinderen voor in eeuwigheid. Dus de Heer komt terug op de wolken van de hemel. We zullen als zijn kinderen hem tegemoet gaan in de lucht. En in een ene grote zwerm gaan we naar... Jeruzalem zal schitterend wezen van bovenaf met die mooie stad toe. Vind je het niet? Hij zegt heel simpel, vertroost elkaar nou met deze woorden. Dus hoe het ook is met je leven, hoe het ook gaat over moeten sterven, we moeten mensen begraven, laat dit de slotwoorden wezen. Wees nou vertroost door die woorden, we worden dadelijk opgewekt, we zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En wij die dan nog leven, echt wij, degenen die gestorven zijn, worden eerst opgewekt, we gaan ze echt niet voort. We zullen als ene grote zwerm met hem meegaan. Broeder en zuster, vertroost elkaar met deze woorden. Amen. Amen. Amen. Dan wens ik u een ros. God is tof.